De Hoorspelfabriek. Een hoorspel in drie delen, geschreven door Hans Karsenbarg, gebaseerd op de gelijknamige roman van Louis Couperus. Regie Hans Karsenbarg. Eerste deel. Wel, ik zou er wel eens een uh, gedicht over kunnen schrijven. Ach, dat is waar, u dicht. Wat enig toch als je dat kunt. Apropos, ik heb Elie nog niet gezien. Zou ze vanavond niet zingen? Ali komt niet. Ze heeft de ziekte van het jongere geslacht, zoals haar zusje het noemde. Zwakke zenuwen. Ze voelde zich niet wel. Ach, wat jammer nou. Ze heeft zo'n schattig stemmetje. Ik mag altijd graag naar haar kijken en luisteren. Ze is zo heel anders dan haar zusje Betsy. Er is inderdaad een groot verschil tussen die twee. Eline heeft de fijne, artistieke geest en de melancholie van haar vader. Ja, overigens een zeer middelmatig schilder. En Betsy heeft de praktische waarheidszin en het willen heersen duidelijk van haar moeder geërfd. Ik heb gehoord dat Eline al twee keer een huwelijksaanzoek heeft gehad. en zich beide malen bedankt. Ja, ja. Als haar ouders nog geleefd hadden, was dat misschien anders verlopen. Ach, ja. Hoewel, ja, ik, ik heb ook wel eens gehoord dat ze een meer dan gewone belangstelling voor haar zwager heeft Voor Henry van Ja, ja Mevrouw Hovel, ja, misschien vroeger, maar daar weet ik niets van Ik kan me nauwelijks voorstellen Nee, dan zou ze toch niet bij haar zusje en zwager zijn ingetrokken oh, ja. Nou ja, ja, ja oh, Maar daar komt Betsy Kind, wat ziet jij dan beeldig uit? Hoe is het met je zoontje Ben, die dikke peuter? Goed, dank u mevrouw Hover. Ja. Oh, neemt u me niet kwalijk, ik ga even naar mevrouw van voor Het tableau vivant gaat beginnen. Ach, de tableau vivant. La mort de Cleopatra. Oh, dat is Freddy op oh, beelden. Dat ligt ze mooi stil. En Marie en die anderen. Ach, maar dat is Lily. Onherkenbaar. Ja, ja, ja. Eh, Freddy. Ja? ja, snoezig. Ah, een schitterend tableau. Wat een prachtige kostuums. Oh, die draperie van Lily, dat violet met zilver heb ik u nog geleend. Ach, is het wel ja. Hoe doen ze het, hè? Kijk, dat prachtige licht. Dat licht, toch? Zo zo'n kindje, hoe vind je het? Oh, tante, het is prachtig, werkelijk ja? prachtig. Jammer dat Eline nog niet is gekomen. Ik had zo ook weer gerekend om de lange pauzes tussen de tableaus met wat muziek op te vullen. Ze zingt zo lief. Ja, ja. Robert, zijn muziekmeester, die oude Brompot, die is hm. zo enthousiast ja, over haar stemkwaliteit. Ja, ja. Ach, maar ze was waarlijk niet wel, tante. U begrijpt hoe het haar spijt om verjaardag niet te kunnen meevieren. Ja, weer last van de zenuwen. Ze moet heus niet zo toegeven aan die buien. Met een beetje energie je die nervositeit toch wel te boven. Oh, luister eens Betsy. De meisjes zullen morgenavond zeker te moe zijn om naar de opera te gaan. Zou jij misschien onze loge willen hebben? Ja. ik heb morgen een dinertje, tante. Maar toch wil ik die loge heel graag hebben. Mijn gasten blijven niet lang. Ik kan altijd een te gaan horen. Goed, lieve. Ik zal je de kaartjes doen toe. Graag, Doe dank me. u. Spreek toch eens iemand aan, Henk. Je staat al de hele tijd in die hoek. Circuleren, is een beetje. Ja. Je ziet er zo uit. Net alsof je je verveelt. Dat zit scheef. Hè? Oh, ja, goed. Ik viel dus. En hij bleef me onbewegelijk aankijken. Nee, nee. Hij beurde me niet op. Nou no, ja. Verbeeld je. Mijn mof links, mijn hoed rechts, ik in het midden. En daar stond hij. Met open mond naar me te kijken. Ja. Oh, stil, stil. Een tweede tableau. Doos, ik kom bij jou op de stoel staan. Ik kan hier helemaal niks zien. Mag ik even passeren, alstublieft, mevrouw. Dank u wel. Zo, kind. Kom even bij jou staan. Du oh. vijf zinnen. Oh. Ben niet wakker. Hoe laat is het? Uh, half drie. Iedereen slaapt, al ik ga naar boven. Ik denk nog wat couranten door. Eline, nog niet naar bed? Nee, ik heb wat zitten lezen. Hm. Heb je je geamuseerd? Oh, zeker. Dat is het alleraardigst. Ik wou alleen dat de Henk niet zo ondraaglijk vervelend was. Hij zegt geen stom woord en zit met zijn bette gezicht aan zijn horlogeketting te morrelen. Totdat ze gauw wisten in de pauze. Oh. Oh. Oh. Heb je gezegd aan mevrouw Verstraat? dat ik ongesteld was. Ja, maar zusje, je weet als ik zelf van thuis kom, verlang ik naar mijn bed. Morgen de rest, vind je niet? Mm -hmm. mm. Zeg, ben jij heus ziek of? Uh... Oh, nee, alleen een beetje, een beetje laag. Adieu. Slaap lekker. je niet echt verveeld? Zo geheel verlaten? Wel een beetje. <laughs> Misschien jij nog meer? Ik? <laughs> Wel nee. Integendeel, de tableaux waren heel aardig. Is de peuter stil geweest? Ja. Hij is niet wakker geworden. Blijf je nog op? Even de courant inzien. Maar waarom ben jij nog niet naar kooi? Ach, zomer. Is er wat? Hé, hey, meisje. Kom, vertel eens. Is er wat? Nee. Niets. Nou, maar je kunt het mij gerust vertellen, hoor. Ach, ik heb een beetje het land. Waarover? Ach, ik weet het niet. Ik ben wat zenuwachtig al de hele dag. <laughs> Jij met je zenuwen. Kom, zusje. Word nou weer vrolijk, hè? Je bent zo'n gezellige meid. Als je wat vrolijk bent. Je moet je niet aan die buien overgeven. Wil je ook een goochetje, zus? Dank je. Ja, een slok uit je glas. Helje? je? Kom, meisje, vertel eens, er is wat. Er is wat gebeurd met Betsy, of... Hey, kom, anders ben je zo vertrouwelijk met me. Ach, Henk. Voor wie ben ik enigszins van nut? Wat heb ik aan mijn leven? Het zou me niets kunnen schelen binnen een uur te sterven. Het doelloze, nutteloze bestaan zonder iets... waar ik mij met mijn gehele ziel kan wijden, wordt me te zwaard. Nou... Ja, kom eens hier, meisje. Kom, kom eens hier. Zo. Nou, wat heeft dit te betekenen? Hè? Onze Ben, Betsy en ik, we houden van je. Mijn doelloos leven sleep ik voort als een vervelende last. Alles is hetzelfde. Nutteloos. Laar is lang. Onzin. Waarom wind je je toch altijd zo uit? Oh, nee, Henk. Eigenlijk... Meisje, je zeurt met je doelloos leven en al dat moois meer. Waar haal je toch die dingen vandaan? He? Doelloos. Heb je niet bij Tante Veren ziekbed gewaakt? He? En haar met duizend kleine, kleine zorgen omringt? Geniet je niet allemaal van je prachtige zangstem? Nutteloos. Een jonge meid... Zusje, je bent dol. Hé, hey, ik moet jou eens goed door elkaar schudden. Oh. Ja. Zo. En nou, oh, naar oh, boven. Nee, ja, ja, ik neem je, je wel struikelen. mee. Nee, oh, nee, nee. Ik <laughs> is niet voor te maken, Henk. Je lijkt nu net op een van je hongerd dag, Henk. Nou, oh, ja, hoe vaak heb ik je niet gezegd? Koud water, geen kokend water. Een rommelste meis, geef maar die... Oh, je kunt die loonpleks niets vertrouwen. Een, een, een kwast moet ik hebben. Hier, ja. laat mij helpen. Ja. Graag, ik heb nog zoveel te doen. Ben, dikke jongen. Oh, kom maar, Ik ga hier maar zitten, hè. Ik hoorde gisteren bij de Verstratens dat ze vanavond niet naar de opera gingen... ...om uit te rusten van de tableaus. Tante vroeg een richteloosje wilde hebben. Heb je lust om mee te gaan? Naar de opera? En je gasten? Ja, de Verelijn wilde vroeg weg, omdat haar kind weer eens kou heeft gevat. En ik wou Emilie aan de broersloze vragen of ze mee wilde. We Henk kwam thuis blijven. Je weet, het is een loze van vier. Het is mij wel. Heel goed. Oh, diner is tegen acht uur afgelopen. Een nou, half uurtje mokken in de salon en dan naar de opera. Nu, voor een paar actes te gaan vind ik wel aardig. Maar een gehele opera te moeten horen verveelt. Maar dat wil ik wel bekennen. De kinderen van Jeanne en Frans sukkelen nogal. Ze kunnen niet aan het Hollandse klimaat wennen. Eigenlijk zijn het vervelende mensen. Onbeduidend, het is slecht gekleed. Ongeschikt voor groot gezelschap. Daarom vraag ik ze af en toe in team. Zanda uit medelijden. Hé, hey, mijn lieve de vrolijkheid. En Georges om zijn kaartje met een invitatie te reciproceren. Zo, dat is klaar. Bedankt. Nou, eens kijken ik met asperges, pas turve de poula, de gâteau Henri ananas. Oh, ik moet nog zoveel doen. Ik ga naar de verstatend om mijn excuses te maken. En misschien ga ik even langs de oude mevrouw van Raad. Ja, de gasten komen om half zes. Laat niet op je wachten, Ellie. En oh, vraag dan meteen om de kaartjes voor de opera, wil je? Dat zal ik doen. Tot straks. Dag Ben. Mm. Dag jongen. Ah. Mm. Binnen. Het is koud. Bij een nee, nee, nee, nee. Dag tante. Oh, dag liefje. Nee. Ik, uh, ik, ben geen prentwaar. Mijn verontschuldiging. En ik bied u mijn excuses aan voor gisteravond, tante. Maar ik voel me nu veel beter. Fijn kind. Het is hier een ongewone wanorde. En Los, de fotograaf, oh, maakt foto's van oh, de tableaus. Oh, oh. De groep moet weer voorzien. Oh, wat heerlijk. Dat ik nog iets van de tableaus kan zien. Ja, ja. oh, Dag, je Dag pa. Oh, dag meisjes. Oh, je oh, Ik hoop niet, niet dat er veel van komen. Zijn. Oh, Ellie, is, en, is, ik kon vanmiddag niet bij je komen zingen hoor. Met, nee, mijn stem is nou, nog te schor van het gebrul en gebrom van gisteravond. Mm -hmm. Dien, mag ik nog wat meer ja, brokaat? Oh, Frederik, help me toch eens met de achtergrond. Oh, ik ben half te oud. Eentje? Je, je, je, je, je minst stilgelaat zit niet goed. K Kato corrigeert oh, het. Even. Oh, oh, oh, en je bruik is uit de krul. Oh, kijk, jullie vind toch wat grislijker. Lily, je slaapt hoor. Ik zal jullie niet. Afleiden. Gaat volgen. Nu even heel, heel echt. Dag, oom. Dag, Helene. Nog van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Dank je, meisje. Weet u wel. Weet u wel dat ik eigenlijk jaloers ben van dat troepje daar oh Ja. Je ziet ze maar al samen. Altijd vrolijk, vol van allerlei plannen en pretjes. Ik voel me heus oud bij ze. Oh, Je bent even oud als Marie. 23, niet waar? Ja, mevrouwtje. Maar ik ben niet zo bedorven geweest als Marie en Lilly worden. Oh, en ik geloof dat ik het me toch zo goed zou hebben laten welgevallen. Ach. U weet, vroeger bij ons, toen ik nog kind was, papa was meestal ziek en dat maakte ons natuurlijk stil. En later bij tante Vieren, tante was een allerliefste vrouw, ja. maar veel ouder dan papa. En vrolijk was ze niet. Je mag geen kwaad spreken van tante Vieren, Eline. Ze was toch een oude oh. Ja. En u mag niet met haar spotten. Oh, ik hield dol veel van haar. Ze was ook een tweede moeder voor ons. Ja. En toen ze na die lange ziekte stierf... voelde ik mij verschrikkelijk verlaten. Ja. Als alleen op de wereld. Nou, kindje. Oh, ziet u, en dat heeft me nu juist geen vrolijke jeugd gegeven. Terwijl als je Paul en Etienne en de meisjes ziet... dat is altijd een gelach en een vrolijkheid. <lacht> Heus om jaloers van te worden. Nou. Kom. Een vrouwtje, ik ga u verlaten. U zal nog veel te doen hebben nu de drukte is afgelopen. Alleen heb ik Betsy beloofd u de kaartjes te vragen voor de opera. Ja, ja, zou ik ze mogen meenemen? Mag ja, met... u ze bij de hand? Natuurlijk, lieve. Hier liggen ze. Alsjeblieft, kindje. Dank u. Als u me nu wilt excuseren, Ik wilde mevrouw van Raad, uw zuster, nog even een bezoekje brengen. Ach. Oh, ze voelt zich zo eenzaam. Dat is erg lief van je kind. Goed, u de pretmakers van mij? Ik zal ze niet storen. Dag oom. Dag kind. Dag tante. Dag kind. Tot ziens. Dien. laat je je profieren even uit. Dank u wel. Eline, je bent te laat. We hebben niet op je gewacht. Je weet toch dat we naar de opera gaan... Je hebt je natuurlijk weer minutenlang gespiegeld. Ga snel zitten en maak je verontschuldigingen. Mijn excuses. Ik ben veel te laat, ik weet het. Maar de oude mevrouw van Raad wilde mij niet laten gaan. Dag, Jane. Dag. Hoe Eline. gaat het? Dag, Emilie. Dag, Eline. Dag, liefje. Hoe elegant dat roze toilet. Dank je. Dag, Joortje. Dag, Eline. Dag, Frans. Hoe gaat het? Uh, je zit naast Georges en zaan, Eline. Neem plaats. Eh. Nogmaals, Betsy. Ik vind het heel lief dat je ons gevraagd hebt. Ik heb waarlijk behoefte uit al die soezer te zijn... maar door mezelf kom ik er niet toe. Alleen, eh, je ziet, ik heb vertrouwd op je gezegd... dat het heel intiem zou zijn. En me er dus niet voor gekleed. Maak je niet ongerust. Je hebt groot gelijk gehad zo te komen. Neem dan nog wat poelardes aan. He? Je eet zo weinig. Nee, dank je. Oh. Heeft u geen heimwee in Indië? Een onbedrinkbaar heimwee Waar heeft u in Indië gewoond? Bij de Mangoom, in de Kadoe. O, oh, ja. Te midden van kachinchina kippen, eenden, duiven... een Hollandse koe, twee geiten en een kakatoe. <lacht> Adem en Eva aan het paradijs. Het paradijs. <lacht> Zoals u zegt. 's ochtends bezorgde ik de Persische rozen en ik zocht zelf mijn groenten uit in de groentetafel. Ja. Ja, ik heb hem weer. Frans, hoe is het met je dochtertje? Ze is nu veel kalmer, ze heeft geen koorts meer, maar toch heel beter is ze niet. Hm. Dokter Raya was nogal tevreden. Het zal het klimaat zijn, beste kerel. Zeg, Eline, jij hebt wat gemist gisteravond. Oh ja? De soirée bij de Verstratens was geweldig. Oh. Freude van Erlevoort als Cleopatra en het gezicht. Oh. Waarlijk vorstelijk. Oh. ja. Heb ik goed gehoord, Freule. Is meneer de Woude een broer van u? Ah, zeker. George is een eigen broer en ik ben trots op hem. Hij is een echte gommeur, maar een beste jongen. Hij is élève consul op buitenlandse zaken. Wilt u mij nog eens inschenken, alstublieft? Hoezeker. Oh, hm. Neem dan wat dankjewel. Nee, dank ik stel voor dat de dames naar de salon gaan. Dan kunnen de heren sigaren roken. Een goed idee. Prima. Zo. Um... Kom even mee naar mijn boudoir. Dan laat ik je mijn laatste modeplaten zien. Oh, enig. Kom hier bij me zitten, Joanne. Hm. Vertel eens. Is jouw Dora dikwijls ziek? De laatste keer dat ik haar zag, mankeerde haar niets. En toen vond ik haar al zo bleekjes en fijntjes. Oh, dank je, Gerard. Uh, Jeanne, ook mokken? Graag. Alsjeblieft. Dank je. Ik uh, geloof niet dat dokter Rijer haar zorgvuldig genoeg heeft onderzocht. Arme meid, wat heb je moeite. En nauwelijks drie maanden pas in Holland. Je bent dit maar sinds september gekomen. zegt Celine. Je weet, ik heb het hart op de tong. Ik ben altijd nogal oprecht geweest. Mag ik iets vragen? Natuurlijk! Nu dan. Waarom zijn we niet met elkaar zoals we vroeger waren, toen je ouders nog leefden? Het is nou vier jaar geleden dat ik trouwde en naar Indië ging. En nu we terug zijn gekomen, nu ik je weer terug is het of alles tussen ons veranderd is. Oh, Marciana. Oh, ik weet dat je vindt me misschien dwaas dat ik zo spreek, maar. Ik voel me soms zo gedrukt door al die Sousa. Ik zou zo graag eens aan een goede vriendin mijn hart willen uitstorten. Wat ik natuurlijk niet aan mijn man doe. Ik ken hier niemand in Den Haag. Maar waarom niet aan je man? Ach, hij heeft al genoeg zorg van zijn eigen zaak. Hij is ziek, nietwaar. En hij wordt ongeduldig. Maar Jan, ik weet niet wat er tussen ons veranderd zou zijn. Misschien verbeeld ik het me ook. Vroeger waren we meer samen. Nu leef je in geheel andere kringen. Je gaat veel uit. En ik... We zijn zo langzamerhand van elkaar vervreemd. Maar als men elkaar in vier jaar niet gezien heeft... We hebben toch correspondentie gehouden. Oh, wat zeggen drie, vier brieven in een jaar? Spreekt het niet vanzelf dat men enigszins andere ideeën krijgt... als men ouder wordt en in andere omstandigheden komt... Vroeger was ik ook in de zorgen. Eerst over mijn lieve papa, later over tante Veren, die ik in haar ziekte heb opgepast. Eline, voel je je gelukkig hier? Kan je overweg met Betsy? Oh, hoe oh, zeker. Uitstekend. Anders zou ik immers niet bij haar inwonen. Zie je, je hebt je om niets te bekommeren. Alles gaat en gebeurt zoals je zelf wilt. Je leeft vrij en onafhankelijk voor je genoegen. Bij mij is alles zo geheel anders. Maar is dat nu een reden om ons vervreemd van elkaar te noemen? Ten eerste vind ik vervreemd en onaangenaam woord. Ten tweede is het al duidje het zachter uit niet waar. Toch wel? Toch niet? Ik verzeker je, lief, kan ik je van dienst zijn in het een of ander? Je zal me altijd bereid vinden, geloof je dat? Zeker. En ik dank je voor je belofte. Maar Eline... Nu? Nu? Later, later. Als we weer eens alleen zijn. We moeten gaan... Ik wil hier nog iets van de opera zien. Kom, Frans, we gaan. Oh, eh, zoals jullie willen. Ik haal de jas even. Dag Betsy. Dag Sjane. Dag Sjane. Eh, dag mevrouw Miederwaal. Dank voor de intieme invitatie. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Laat me je jas helpen, Sjane. Ik zal jullie uitgaan. Wat oh, is die Jeanne toch gloeiend vervelend. Ze heeft bijna geen mond open gedaan. Eline, waarover hebben jullie het zo even met elkaar gehad? Ik? Wel, over Dora en over haar man iets bijzonders. Mm. Arme meid. Ach, daar is Mina met de sorties en jouw ilster. George. O, oh, ja. De treintuig staat al een half uur te wachten. Dan gaan we. Ja. De kerel, het was bijzonder gezellig. Ja. Oh, en die vis hij. Heerlijk. Dat zie je. Jij ben je Klaar. Dank Een wel. avond. Dat zie je. Adios.